Maar ik met het NOS-journaal. De autofabrikanten Fiat Chrysler en het Franse PSA gaan fuseren. PSA is de bouwer van onder meer Peugeot, Citroën en Opel. Met de fusie willen de autobouwers kosten besparen... en samenwerken bij de ontwikkeling van elektrische auto's. Op dat gebied lopen ze achter bij andere autofabrikanten. Bij PSA en Fiat Chrysler werken in totaal ruim 400.000 mensen. Er worden jaarlijks bijna 9 miljoen auto's geproduceerd... Door de fusie zouden ze de vierde autofabrikant van de wereld worden. Iedere gemeente moet een loket hebben... waar mensen met allerlei soorten vragen terecht kunnen... zegt nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens hem vinden steeds meer mensen de samenleving ingewikkeld. De gemeente moet ze helpen door bij vragen door te verwijzen naar de juiste instantie. De ombudsman zegt dat mensen ook bij het loket moeten kunnen aankloppen... voor zaken die niets met de gemeente te maken hebben... Bijvoorbeeld als de koelkast kapot gaat of als ze per ongeluk bankafschriften hebben weggegooid. In Pakistan zijn bij een brand in een trein zeker 71 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De meeste mensen kwamen om toen ze in paniek van de rijdende trein sprongen. Volgens de Pakistanse politie ontstond de brand toen een gasfles van een illegaal fornuis ontplofte. In De Beeld is een temperatuur gemeten van min 0,5 graden. Dat betekent de eerste officiële vorstdag van deze herfst. Dat is iets eerder dan normaal. Meestal gebeurt dat rond 3 november. Hoofdstation De Beeld was niet het eerste weerstation... waar de temperatuur onder het vriespunt zakte. Het Drentse Eelde had dinsdag de primeur. Het weer, de zon schijnt volop vandaag. In de loop van de middag komt er vanuit het zuiden... meer hoge bewolking het land binnen, maar het blijft droog. Het wordt een graad of 9. Morgen bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan 8 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Police Bakker van de ANWB. Vertraging nog op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij Hilversum Noord, 8 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Ja.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 Ik... Oh,